3 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Ruwaard van Putte ziekenhuis in spijken gaat alle sterfgevallen in het hele ziekenhuis onderzoeken. Het gaat om 800 gevallen vanaf 2010. Bestuursvoorzitter van Zoelen zei in het tv-programma Nieuwsuur dat niet alleen de afdeling cardiologie onder de loep wordt genomen. Het ziekenhuis kwam in opspraak. Toen bleek dat elf patiënten mogelijk onnodig zijn overleden. De cardiologen stapten gedwongen op. Naar nu blijkt lagen maar vijf van de elf patiënten op de hartafdeling. De andere zes lagen op de longafdeling, de intensive care en de interne geneeskunde. Dan blijkt door een rapport dat in bezit is van Nieuwsuur. Ziekenhuizen Spijkenissen weet dat sinds oktober vorig jaar het bestuur wil eerst de betrokkenen laten reageren. pvda leider Samsom noemt het regeerakkoord ongelooflijk vervelend. Bij Pauw en Wittemans is Samsom dat hij en VVD-leider Rutte dat na de kabinetsonderhandelingen onvoldoende uitstraalden. Samsom en Rutte waren eind oktober trots dat er al na zeven weken een regeerakkoord was. In die trots is er te weinig de nadruk op gelegd dat dit eigenlijk een ongelooflijk vervelend akkoord is, al dus Samsom. Hij wees op de strenge bezuinigingen die nodig zijn om het land weer uit de crisis te halen. In het historische centrum van Palermo op Sicilië zijn vier mensen omgekomen toen een appartementengebouw instortte. Twaalf bewoners raakten gewond. Op het gebouw was illegaal een vierde etage gebouwd. In Italië zijn de afgelopen tijd vaker gebouwen ingestort die illegaal waren verbouwd. Bij die illegale verbouwingen worden vaak constructiefouten gemaakt. De bewoners van het gebouw in Palermo hadden de brandweer gebeld... omdat er ineens scheuren in de muren zaten. Tijdens het evacueren stortte het gebouw in. Onder het puin werden lichamen gevonden van vier oudere bewoners. Dan nog het weer. Vannacht op veel plaatsen mist of dichte mist. Minimumtemperatuur iets boven nul. Overdag bewolkt en in de middag wat zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Kim Jong-un, die is hip, maar ook heel gevaarlijk. Onze verslaggever Rens Gozeling leert beelden maken van ijs. En we beginnen met de toekomst van forensisch onderzoek in Nederland. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker, het Nachtmagazin van WNL. Op de dinsdagnacht van Radio 1. Er is een politiek steekspel ontstaan rond de financiering van het forensisch onderzoek. Daardoor zal volgend jaar ook research naar zwaardere misdrijven op de plank kunnen blijven liggen. Politie en openbaar ministerie moeten volgend jaar de kosten helemaal zelf gaan dragen. En dat kan nog wel eens problemen met zich meebrengen. Vanavond was in de Tweede Kamer een vergadering over de toekomst van het forensisch onderzoek. Aan de telefoon Sebastian Huntjens, directeur van het Maastricht Forensic Institute. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, ja wij zeggen dan nog net goedenacht. Na vieren gaan we goedemorgen zeggen, oké? Okay? Dat goed. <laughs> in het debat stond de behandeling op het programma van een brief die u gestuurd had. Wat stond er in die brief? Wat stond er in die brief? Wij um, hebben de afgelopen drie jaar naast het Nederlands Forensisch Instituut... gewerkt aan uh, forensische uh, zaken. Aan, aan uh, uh, sporenonderzoek op uh, uh, werk van politie en justitie. En de minister was in juli voornemens om daar uh, op 31 december van dit jaar uh, mee te stoppen. Mm -hmm. En dat uh, dacht u, daar is geen tijd voor? Uh, Gelezen en vernomen uit uh, rapportages dat we het uh, uitermate goed hadden gedaan. En dat er een, een toekomst was voor uh, bedrijven en instituten zoals wij, naast het Nederlands Forensisch Instituut. Mm -hmm. uh, en niet een, een afbouw uh, daarvan. Nou, heeft u natuurlijk uh, naar de televisie te kijken, of misschien bent u zelf in Den Haag geweest? Nee, in, uh, in dit geval heb ik het uh, via de, de livestream gevolgd. Nou, dan zat u gespannen te kijken op het puntje van uw stoel. Kan ik me voorstellen hoe werd erop gereageerd? Uh, ja, heel goed. Um, we hebben natuurlijk vorige week uh, zijn wij zelf gehoord door uh, de leden van de Vaste Kamercommissie uh, van Veiligheid en Justitie. Dus we gingen wel al met een goed gevoel weg. Um, maar ja, dan is altijd maar de vraag in, in politiek Nederland, um, ja, hoe dat uh, leidt zeg maar tot tot een oplossing. Maar, maar die oplossing zit er dus wel aan te komen, denkt u? Uh, wat de minister heeft horen zeggen uh, is dat die, die oplossing er eigenlijk nu gewoon is. En dat is? Uh, in ieder geval doorfinanciering uh, zeg maar van anderen naast het NRV uh, gedurende het jaar 2013. Mm. En uh, in de loop van dat jaar uh, zorgen dat we in overeenstemming met het nog nieuw op te richten Nationale Politiekorps, want dat start op 1 januari van dit mm -hmm. jaar van komend jaar uh, met hun afspraak of hoe we dan in 2014 en verder uh, als vast onderdeel uh, binnen hun uh, politiebegroting gaan passen. Want u, u zegt het net, uh, je hebt het NFI, dat is het Nederlands Forensisch Instituut, maar er zijn ook nog particuliere bedrijven zoals het UU. Wat Waar zit precies het verschil tussen die, uh, de, deze twee instellingen? zitten we erin dat het NFI een, een agentschap is van het ministerie van, uh, van Veiligheid en Justitie. Dus wij betalen als Nederlanders daar met zijn allen uh, belasting voor. Uh, dus daar gaat het heen van ongeveer 60 miljoen euro uh, per jaar waar wij in Nederland uh, onderzoek voldoen aan strafzaken. Mm -hmm. uh, instituten zoals dat van ons uh, ja, begeven zich natuurlijk dan daarbuiten uh, en zijn niet overheidsgefinancierd, niet in de basis. Uh, maar wij reageren op het moment dat er een, een complexe vraag gesteld wordt... vanuit een politiekorps of een officier van of justitie of een advocaat... Uh, die zegt, van, nou, uh, ik, ik wil dat hier verder onderzoek ook plaatsvindt. Uh -huh. uh, kan dat? Uh, nou ja, als we dan zeggen, ja, dat kan, technisch mogelijk. Ja. Dan uh, hangt daar een prijskaartje. Ja, aan. en is er wat veranderd aan dat prijskaartje? Want ik kan me zo voorstellen, forensisch onderzoek, dat zien we misschien nog een beetje voor ons. Uh, weliswaar als uh, vooruitstrevend onderzoek, CSI-achtige uh, tafereelen, maar het is natuurlijk ook heel veel uh, digitaal uh, forensisch onderzoek tegenwoordig, of niet? Fronten, hè. Je, je, de, de, de, de ouderwetse vingerafdruk blijft natuurlijk net zo goed belangrijk, maar je ziet wel een, een uh, verschuiving in het veld naar uh, steeds technisch onderzoek. Dus, dus uh, uh, heel veel ja, meer sporen. Je vindt meer apparatuur wordt gevoeliger, uh, meer meetresultaten. Uh, wat, wat steeds nauwer luistert, is de interpretatie van, uh, van data. Ja. Maar als ik u goed begrijp, bent u positief. En hoeven dus ook niet bang te zijn dat, mocht er nog geruchtmakende moordzaken. of andere nare tafereelen zijn. dan is er gewoon geld om de goed onderzoek te doen. En niet alleen door het NRV, maar uiteindelijk ook door u, bijvoorbeeld. Ja, ja. het uh, belangrijkste is inderdaad dat. Uh, kijk, het NRV is gewoon een, een heel goed instituut. Het uh, belangrijkste is dat dat, uh, ook, vinden wij ook belangrijk, overeind blijft. Dat je in ieder geval een basis hebt in Nederland. Daarnaast dat je uh, een aantal instituten daarnaast kunt hebben, waar je uh, verder kunt, kunt ontwikkelen, uh, academisch kunt doordenken, uh, innoveren, uh, ook samen met het NFI. Ja, we volgens mij zag iedereen de, uiteindelijk de toegevoegde waarde wel, maar was het even lastig om het geld te vinden? <laughs> Aan het einde van, van elk overleg was inderdaad van... we vinden allemaal dat het moet doorgaan... maar we gaan elkaar aankijken wie het nou moet betalen. Ja, het is ook een overwinning natuurlijk gewoon voor de beroepsgroep... en uh, voor de mensen die nog in opleiding zijn. Ja, omdat je ook ziet natuurlijk dat... Uh, de, de, nu zijn er wel mensen in het veld die dit werk doen... en deskundigen die, die rapporteren in, in strafzaken. Maar als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd... en je vraagt je af wie daar dan over een aantal jaren... Uh, dat werk zou moeten gaan verrichten... Dan, uh, dan wordt je toch lichtelijk nerveus. U heeft ons uh, wel weer een uh, klein ja, wacht, beetje... Wacht, wacht, wacht, oh, sorry. wacht even. Nee, nu ben ik wel even benieuwd. Want ja. u zegt eigenlijk dat er dus te weinig mensen in opleiding zijn voor oh. forensisch onderzoeken. Nou, op dit, in een aantal disciplines en vakgebieden uh, zie je dat er op dit moment niet echt uh, veel, veel uh, mensen in opleiding zijn. En daar moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ook die uh, klacht hebben we even opgeschreven. Ook, uh, ook uh, die zorg hebben, heeft u kunnen delen. Op dit moment uh, zullen we zeggen dat speurnozen ge, ge, nodig gezocht zijn in Nederland. <laughs> en, en, en ze kunnen zich bij u melden, volgens mij, daar bij het uh, Maastricht Forensic Institute. Sebastian Huntjens, ja. de directeur daarvan. Uh, dank u wel voor de toelichting. Oké. Okay. Bij ons in de studio nog steeds uh, Mr. en Mississippi. Stee voor jullie geld wordt nog een beetje goed voor jullie gezorgd? Zeker. Ja. Goed, dan willen wij <laughs> straks heel graag nog een liedje van jullie horen als een soort wederdienst. Maar eerst uh, gaan we luisteren naar een Schut. Die heeft namelijk heel veel televisieschermen bekeken. En uh, het leukste en beste van uh, televisie van vanavond geselecteerd. Ja, dat klopt zeker. Maar eerst, voordat ik daar naartoe ga, een boodschap voor de ouders van de 18-jarige Joost Elfrink. Pa, ik moe, ik ben gay, ik heb een vriend... Ja, Joost Elfrink is gay, dat is prima. En hij zegt dat zomaar op tv, bij Omroep Brabant. Nou, voor het geval zijn ouders niet naar Omroep Brabant kijken... en wel naar ons luisteren, bij deze. Nou, ik moet toegeven, ik heb de hele week eigenlijk... voor jullie gekeken naar de televisie. Maar nou is het me vooral opgevallen... dat er heel, heel, heel erg veel kerst op tv is. Terwijl het nog niet eens kerst is. En niet alleen rare items, maar ook liedjes. Luister maar naar deze vrolijke clip van Zep. Ieder jaar, wanneer het buiten koude... Dan koop ik een boot en ga hem mooi versieren, kon hij maar voor eeuwig blijven staan. Christus is voor mij het allermooiste feest. Maar het heeft alleen wel één bezwaar. Aan die mooie tijd komt elk jaar weer een einde. Waarom duurt het niet het hele jaar? Ja, dat is het precies het refrein. Er ja. zit echt een heel catchy refrein op dit liedje. Ik heb het toevallig vanmiddag gezien. Het is echt een, is echt een super catchy refrein. Dit gaat een hit worden. Mee. Je zou bijna boosend worden, Dieter. Ja, echt, heel... als, ik, als ik nu in de mijn Kinderen voor Kinderen tijd zou zitten... en ik zou tien zijn, dan zou dit mijn favoriete liedje zijn. Ja, dat is ook wel zo. En, en je gaat hem ook elke uur op televisie zien. Deze clip heb ik gehoord. Ja. Als er kindertelevisie Nu al. En ook gewoon ieder uur opnieuw te bekijken op uitzending gemist. Dus je had hem op van tien verschillende kanalen kunnen halen. Maar waarom ik hem maar hier stopte... is omdat die gast van het klokhuis hier dan zo heel vrolijk zwingen. En dan zegt hij, waarom duurt kerst nou niet het hele jaar? En denk ik van, nou ja, daar kunnen toch niet zoveel mensen zich in vinden. Ja, de tekst is niet briljant, maar het is gewoon een geinig liedje. Nou, ah, dat is waar. Okay. We gaan hem zo draaien. Vooruit. Wat? <laughs> ik ga hem opsporen. Maar ik heb zo'n genoeg van kerst. Want al die programmamakers, ook vandaag, denken... we moeten iets doen met kerst. En dan als de inspiratie gewoon op is, dan krijg je dit. De laatste keer dat ik aan het fonduur was... heb ik zo'n oh ja. stukje vlees in dat ding. Ja. Ik doe het in mijn mond. Dat is een heel ander soort verbranding, dokter. Ja. Maar ik dacht ja. dat mijn er de lag. Ja, wat kan ik dan doen? Dat is klein leed dit. Ah, wat kan ik dan doen? Ja, we hebben het dus bij Tijd voor Max over wat je moet doen... als je je dus verbrandt tijdens het kerstdiner... aan een stukje in brood gedoopte te hete kaasfondue. Nou ja, en, uh, natuurlijk moeten ze dan ook even over het gourmetten praten. En moeten we nog oppassen voor, voor allerlei voedselvergiftigingen... met fondue en nou, gourmetten en zo? Fondue is natuurlijk dat is wel erg heet, maar bij gourmetten... je weet hoe dat gaat, dan, dan ligt er wat vlees op tafel... en het wordt toch niet helemaal goed uh, doorgebakken. En dan staat al wat lang Staat en zijn die bacteriën niet echt dood. Dus ben ik om met echt uitkijken dat je het goed doorbakt. Ja, ja, goed doorbakken, dus uitkijken. Nou, echt veel originelers in de kerstsfeer was er eigenlijk niet. Dus maar iets uit een andere reeks die ook nu wordt uitgezonden. En die heeft gelukkig niks met kerst te maken. Acht jaar lang volg ik elf Utrechtse kinderen. Van hun elfde tot hun achttiende. Dit jaar zijn ze twaalf geworden en gaan we kijken hoe het met ze gaat. Ja, dat was Michiel van Erp, die we horen. Hij maakt een prachtige serie over Utrechtse kinderen. Die hij nog jaren gaat volgen. Nu zijn ze dus twaalf. En een van die kinderen is Tobias. En hij is al ontzettend. En ik vind dit zo fijn aan het puberen. Ja, en jullie zijn net op vakantie geweest. Wat heb je allemaal gedaan? Mm, niks. Gewoon. Vakantie geweest. En in huisjes of in hotels? Allebei. Ja, jongens, ik vind, het, ik vind het zo leuk. Die, die heerlijke houding van de kinderen van... ik heb helemaal nergens zin in en het boeit me eigenlijk ook helemaal niks dat jullie hier zijn. Tobias heeft best wel veel moeite met ons filmproject en wil eigenlijk niet meer meedoen. Nee. Heb je kwaaie zin, Tobias? Nee. Hoe gaat het met je? Goed. Het is natuurlijk ook heel irritant... als iemand aan je vraagt of je kwaaie zin hebt. Als je dat hebt, dat wil je natuurlijk niet toegeven. Tenminste, dat vind ik. Nee. Nee. En je, en jij hebt voor mij ook nooit kwaaie zin. Nee, nooit. Nee. Maar dit was hem weer. Ja, heel goed. Dankjewel. Tot de volgende keer. Yes. Ja, Danny Samgar. Samgar, zeg ik het goed? Ja, nou bijna goed dan. <laughs> Maxime en Tom. Zij zijn de band Mystery Die Zijn bij ons de gast. Die gaan nu een derde liedje spelen. En daarna gaan... In ieder geval enkele van hen. Samen met ons bepalen wat we van de afgelopen dag zullen gaan onthouden in de quiz weten of vergeten. Nu is het derde nummer van Mister en Mississippi live in de studio bij Radio 1 nog steeds wakker. said to me Juice was worth a squeeze, not hard to please. We give, we take. Mistakes are made. Do not rewind. Mister en Mississippi en knik even ja heet het nummer Colorblind. Nobody. Oh, bijna goed. Zometeen spreken we met ze. Het uh, was uh, eerst het schaatswalhalla van wereldstopschaatsers. En dat moet het ook weer worden. Tialf in Heerenveen. Al jaren wordt er gesproken over renovatie en nieuwbouw. Maar er lijkt nu echt een doorbraak bereikt. Morgen stemmen de provinciale staten Friesland over de plannen rondom de schaatstempel En het kan eigenlijk niet anders dan dat de nieuwbouwplannen kunnen rekenen op een meerderheid van de stemmen. Aan de telefoon de directeur van Tialf, Ilko Derks. Goedenacht. Goedenacht. Mogen u eigenlijk al feliciteren? Nou, officieel uh, nog niet, hè, want uh, de, de, het begint uh, natuurlijk morgen pas met, uh, met de, de uiteindelijke uitkomst van, uh, van uh, de Provinciale Staten. Ja. Maar, uh, maar de, de signalen zijn zeer positief. Dus uh, wij verwachten op een meerderheid uh, en dat we in ieder geval een, uh, uh, 50 miljoen kunnen, kunnen zekerstellen voor, uh, voor nieuwbouw voor TIAF. Uh, voor Was het spannend? Uh, het is een lang traject geweest. Uh, heel veel mensen hebben daar uh, tijd en energie in gestoken. En uh, ja, uiteindelijk uh, heeft het dan toch een uh, bevredigend resultaat. Uh, en, en dat soort trajecten zijn altijd een spannend, jaar. ja. TIAF, dat staat natuurlijk altijd bekend om de, de unieke schaatsfeer voor de hele wereld eigenlijk. Uh, waarom zou er een nieuw TIAF moeten komen? TIAF is verouderd. De, het gebouw is gewoon oud. En uh, dat merken we vooral uh, bijvoorbeeld in de energiekosten. Uh, die stijgen echt de pan bij ons uit. We zijn meer dan een miljoen euro per jaar energiekosten kwijt. Het is, ja, je kan het best <laughs> gelijk met de grote gatenkaas, waar aan alle kanten alles ontsnapt. Mm -hmm. En uh, buiten dat is het, is het fundament waar het op staat ook uh, ja, uit 1987. En dat, is gewoon, dat moet gewoon allemaal vernieuwd worden. En buiten dat zijn er uh, allerlei straatstadions ontwikkeld in de laatste jaren. Ja. En als je daarin mee wil, dan, uh, dan, uh, en dat moet Nederland, uh, dan uh, dat zijn we aan onze stand verplicht. En dus die af ook. Dus ga je, ga je uh, daarmee aan de slag. En de meeste Nederlanders zijn schaatskennis. Hè? Het is eigenlijk net als met bondscoaches bij het voetbal. We weten er allemaal wel wat van. Maar toch zal er misschien ook een enkeling zijn die dat niet begrijpt. Want waarom is het nou zo dat er op dit moment in Heerenveen niet meer de snelste tijden ter wereld worden geschaatst? Nou... Qua laaglandbaan wel. We zijn een laaglandbaan, we liggen, uh, hè, dus de, de luchtdichtheid uh, um, uh, is niet zo uh, ideaal voor de beste tijden. Daar moet je een hooglandbaan voor hebben. Mm -hmm. uh, dus uh, wat dat betreft halen we het maximale uit, uh, uit die half. Uh, uh, maar we zullen qua, qua wereldrecords. Uh, dat, uh, dat, dat zal heel moeilijk worden om dat uh, te evenaren met de hm. hoogte van banen die er zijn. Want van die 50 miljoen komt er niet een ontzende bult in Heerenveen te liggen en daarbovenop dan uiteindelijk het tiaf afstadium Nou, ik, ik ken de plannen, maar ik heb begrepen dat die naar Bergen toe moet volgens <laughs> een of andere berekening van heel hooggeleerde mensen. Uh, dat zou fantastisch zijn als die naar, uh, uh, naar Friesland zou komen, want volgens mij kunnen we dan nog meer uh, idealen gaan realiseren daar. Uh, maar uh, nee, uh, de, de, helaas is dat niet ons uh, uh, weggelacht voorlopig. Ja. En uh, we beperken ja, ons tot het nieuwbouw van, uh, van die en, Maar uh, zit er dan nog iets in om het nog sneller te kunnen krijgen? Dat willen we natuurlijk toch altijd? Uh, ja... Ja, dat, is, dat is altijd mogelijk. Als je uh, zo'n uh, som komt te investeren, dan kan je natuurlijk uh, uh, werken aan, uh, aan een nog snellere baan. Uiteindelijk gaat het om tiende van seconden En uh, ja, elke detail die, uh, die, die, die helpt daarin. En da daar, uh, los van het feit dat er een grote vraagstuk is, die ik net laag aangaf, mm -hmm. ten aanzien van energie, energie en dat soort zaken we natuurlijk proberen om uh, de snelste baan die je maar kan bedenken op die plek, om die te realiseren. Ja, maar met schaatsen was het opeens heel simpel. Hè? De schaatsers konden een stripje opdoen en ze waren inderdaad uh, tiende honderdste van seconden sneller. Dat was een hele simpele uitvinding. Het mocht ook uiteindelijk niet meer, maar het kon wel. Uh, is er zoiets op de baan mogelijk? Hebben jullie een foefje achter de hand? Uh, nee, we, daar, ja, we, we moeten daar, gaan, moeten daar in zijn totaliteit naar gaan kijken. Kijk, er zijn natuurlijk experts uh, op dit gebied in de wereld. En uh, ja, die willen we zeker consulteren in, uh, in ons assisteren om het maximale eruit te halen. Buiten het feit dat wij in ons ideaalplaatje nog op zoek zijn naar uh, funding voor een topsport trainingslocatie. Waar we uh, onder laboratoriumstandigheden wel, uh, gewoon ook nog willen gaan, uh, gaan ontwikkelen en gaan innoveren. En, en daar spelen allerlei dingen. Van stripjes, tot klapschaats, tot pakken, tot uh, uh, ijs, tot uh, lucht. tot uh, nou, Noem alles maar op. We gaan daar een rol in spelen om, om, om daar uh, ja, snelheid te creëren. Ja, maar uiteindelijk is volgens mij toch het belangrijkste voor TIAF... dat de Nederlandse schaatsfeer daar nog uh, blijft bestaan. Ik bedoel, in uh, Salt Lake City en uh, Calgary wordt het hartstikke schaats. Maar daar staan niet 10.000 mensen langs de zijkant in het oranje gekleed. Ja, daarom moet het ook vooral... Uh, Vooral blijven in, in waar het nu staat, en uh, moeten we met z'n allen gaan bouwen aan, uh, aan iets wat uh, gewoon een voorbeeld uh, geeft uh, uh, in de wereld. En, en uh, waar, waar mensen naartoe uh, blijven komen en dat we verder kunnen uitbouwen. En, en uh, hey, dat, uh, dat, dat klopt. Daarom... En een, een aparte orkestbak voor kleintje pil, zou ik zeggen. <laughs> ja, nee. Uh, Kijk, uh, TIAF heeft een uniek karakter en dat moet vooral behouden blijven. Ik bedoel, uh, dat ze uh, buiten krijgt. We houden het in de gaten, dank u wel. Uh, directeur van TIAF, Elke Derks. Ja, graag gedaan. Zometeen dan gaan we het hebben over religieuze internaten. Die zouden namelijk wel eens slecht kunnen zijn voor de kinderen die daarop zitten. En die kinderen die zijn dan weer niet goed beschermd. Hoe dat zit, dat hoort u zometeen bij Nog Steeds Wakker. U luistert dus naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En dat doet u waarschijnlijk omdat u net als wij nog wakker bent. Dat is het idee. Dus laten we daarop nog één keer terugkijken... op het nieuws van dinsdag 18 december 2012. Ja, dit is de quiz Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogasten bepalen... wat we over een week nog willen weten en wat we mogen vergeten. En vandaag zijn de twee leden van de band Mr. Mississippi in de studio. En eh, jullie doen mee aan Weten of Vergeten. Hebben jullie het nieuws een beetje gevolgd vandaag? Uh, uh, vandaag niet, nee, niet, niet, echt. niet, niet echt. echt. Ik heb altijd nu.nl op mijn telefoon. Okay. En ik kijk altijd opmerkelijk, want daar zijn altijd de leuke dingen. Dat <laughs> ja, ja, mag wel ja. uh, uh. Ik las iets over een zingende kikker en een vis die kon lopen. In China, <laughs> maar dat was toch wel. We al hebben we al nog bijna aandacht aan besteed aan de zingende kikker Ja, dat okay. weet wat. Maar uh, we gaan gewoon rustig uitleggen wat het nieuws is. We laten een fragmentje horen. En dan uh, willen we graag voor jullie weten: is het belangrijk of niet belangrijk? Ja, dat gaan we eigenlijk met z'n vieren bepalen, ja. zodat we dan toch nog kunnen zeggen: dit was 18 december. En om te beginnen, het wereldberoemde metropool is eigenlijk in jullie straatje, want het zich, bevindt zich op het randje van de afgrond. De afgelopen weken bleek dat er vanuit Den Haag geen geld meer voor was. Of toch wel? PVDA-kamerlid Martijn van Dam legt uit hoe het zit met het orkest. Het bleef onduidelijk wat daarmee moest gebeuren, dus wij zaten een beetje mee in ons maag. Ze zijn gaan zoeken. Het geld was er niet meer. Het geld was al weg van de begroting. Um, dus ja, wij zijn maar gaan zoeken en zoeken en zoeken tot we ergens uh, wat dingetjes konden vinden. Um, op basis van waarvan we tegen het kabinet konden zeggen, wij vinden dat het oplosbaar is, dus los het op. Maar nou, Wat zullen we met die motie gaan doen? Niet een heel helder verhaal van uh, meneer Van Dam. Inmiddels is duidelijk dat er een potje is gevonden en dat het Metropoolorkest nog tot 2017 van geld voorzien wordt. Dat juichen jullie als muzikanten vast en zeker toe. Absoluut. Ja, ben je Absoluut. daar ook blij mee, Maxime? Voor mij, ja... Yeah. Ja, ja kijk, of nu het, of het orkest, dat orkest, dat, dat, dat, dat maakt me niet zoveel uit, maar dat er überhaupt een potje is voor de kunstsector, dat is maar, uh, hartstikke fijn. Maar dan zou je toch ook kunnen zeggen dat Metropool Orkest, dat, het is leuk en aardig en ze maken mooie projecten. Maar je kan het ook investeren in, nou laten we zeggen, bandjes zoals jullie of andere opkomende artiesten die het misschien net iets harder nodig hebben. Ja, daar was ik een beetje sceptisch. Ik dacht, het is heel leuk voor het Metropool Orkest, maar er zijn genoeg mensen die ook nog wel gefinancierd willen worden. En die dat niet, mm. waar geen en potje is een, voor is. En dus, het is dus, maar het is toch aan de andere kant wel heel rock'n'roll roll met helemaal zelf te doen? Ja, absoluut. Ja, ja. ja dus een Podcast mag van jullie. Laten we dan naar 2017 kijken. Na 2000, tot dan blijven ze bestaan. Daarna mogen ze ook nog bestaan? het mag wel bestaan, wel. maar niet per se uit het potje. Oké, okay, nou, we vergeten ze niet. <laughs> Ja, we hebben het er in dit programma al over gehad. Het woord van de dag op internet was Instagram. En uh, dat is een dienst waarmee je foto's kan maken die er uh, net zo uitzien... alsof ze 30 jaar geleden geschoten zijn met een Polaroid fotocamera. Uh, en uh, ja, dat ziet er allemaal hartstikke geinig uit. En de heren van collegehumor.com die maakt er al eens een heel grappig liedje over. Dit is een koffer van wat? Van Nickelback. Look at this photo, photograph. En ja. zo geinig Goed, het, dat uh, leuke bedrijf uh, Instagram die gaat nu aan regels veranderen... waardoor je zomaar eens uh, de rechten over jouw foto's kan kwijtraken... en dat ze opeens in advertenties in Instagram uh, te zien zijn. Er wordt dus weer ingebroken op uh, jouw foto's. Het gebeurt eigenlijk ook al op Facebook, op Twitter. Het gaat heel erg rond op internet, dat soort dingen. Um, de de privacy-kwesties, is dat iets dat jullie nog bezighoudt? Nou, ik vind ik zou niet echt heel. Ik heb zelf ook Instagram en ja. ook wel Facebook. Maar uh, ja, je merkt dat de privacy settings toch wel steeds meer veranderen en alles waarmee je met Facebook inlogt staat ineens ook per en publiek gewoon voor ja, iedereen om je Nou, dat ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik vind het niet zo heel fijn als mijn foto's overal straks nou, alleen binnen Instagram kan kan het worden gebruikt. Zijn foto maakt van een banaan en dan wil iemand anders bananen aanprijzen en dan kunnen ze jouw foto gebruiken. Staat mijn naam er dan wel bij? Nee. Nee, staat alleen een banaan. <lacht> nee. Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Oké, okay, maar Instagram, blijvertje of geen blijvertje, dat mag jij bepalen? <gif> geen blijvertje. Geen blijvertje. Gaan we het vergeten. Ja, de lijstjesparade is weer in volle gang. Vandaag werden er weer honderden dingen van het jaar gekozen. Bijvoorbeeld het woord van het jaar. En vanmorgen werd het bekendgemaakt. En dit betekent het. Een feest waarvoor mensen online massaal worden uitgenodigd... en dat dan volledig uit de hand loopt. Na de rel in haren zullen we net wat niet snel vergeten wat dat is. Nou, dan ga ik het maar gewoon uh, aan jullie vragen. Wat is het? Wat, bete wat, wat is het woord? Project X. Feestje. Feestje, Project ja. X feestje, of feestje. feest. Bijeenkomst van allemaal Mongolen eigenlijk. Ja, <laughs> nou, da, da, dat was 2012. Uh, weten we dat nog in 2013? Of... Ik, hoop, ik hoop het niet. Het ik hoop het ho niet, maar uh, ik denk het wel. Jij ja, ja, denkt het, denk het wel? Ja, ik denk dat het helemaal de social media gedoe wel een soort van hype gaat worden. Dus Project X onthouden we toch dan gewoon wel. Ja, we zijn eruit. Van dinsdag 18 december onthouden we dat de PvdA... een oude sok op zolder heeft gevonden voor het Metropoolkast. En dat uh, het voor de bedenkers van het woord Project X feestje tijd is... Ja, voor een feestje. Ja, zeker weten. En dan gaan we verder uh, over... even kijken, ja, internaten. Want minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken... wil religieuze internaten aan gaan pakken. De instituten zouden de integratie van de kinderen... in de Nederlandse samenleving niet bevorderen. Volgens Asje gaat het dan met name om de moslim-internaten. In antwoorden op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer van SP, D66 en de PVV liet de minister vandaag weten dat hij er met een aantal gemeenten over gaat praten. Vera Bergkamp van D66 die was een van de Tweede Kamerleden die die Kamervragen stelde en ze is aan de telefoon. Goedenacht. Goedendag. Wat zijn de problemen omtrent moslim-internaten? Nou ja, mijn zorgen hebben betrekking op het welzijn van deze kinderen. Ik vind dat als je een groep kinderen hebt die lange tijd ergens verblijven en overnachten, waar een uh, ouders niet bij zijn en het ook geen formele school is, dus een internaat, dat je als overheid ook de mogelijkheid moet hebben om, uh, om toezicht te houden en dat er ook vandaan moet worden aan kwaliteitseisen. En dat ontbreekt op dit moment. Je zou toch zeggen dat dat vooraf wel goed geregeld zou moeten zijn? Ja, bij schippersinternaten is dat bijvoorbeeld wel ge goed geregeld en ook bij pleegouders. Maar omdat deze uh, instituten of instellingen mm -hmm. geen subsidie krijgen van de overheid, ja, is er eigenlijk geen landelijke wetgeving wat van toepassing is. Maar komt het ook omdat die instituten misschien uh, gewoon nieuwer zijn? Die die zijn er natuurlijk al eeuwen. Nou, het onderscheid dat de wet nu maakt is dat als je een subsidie krijgt... en schippersinternaten krijgen een subsidie... dan kan je als overheid uh, regels stellen. In dit geval, als het gaat om de islamitische internaten... Uh, die zijn particulier, dus die kregen geen geld van de overheid. Dus je hebt als overheid dan ook op dit moment geen wet of regelgeving... op basis waarvan je kan zeggen van nou, we, we eisen een aantal kwaliteitszaken... of we hebben de mogelijkheid van toezicht. En ik vind omdat het hier gaat om, uh, om kinderen... Uh, ja, juist heel belangrijk. Ja, maar er zijn dus geen wetten voor die internaten. Maar er zijn natuurlijk wel wetten voor kinderwelzijn. Zit daar niet ergens een mogelijkheid om ze nou ja, alsnog misschien uit die internaten te krijgen? Nou ja, mijn, mijn doel is niet om de kinderen uit de internaten te krijgen. Mijn doel is uh, dat wij als overheid een rol hebben om uh, toe te zien dat die kinderen daar in een veilige omgeving zitten. Dat het goed gaat met hun welzijn. En dat kunnen we op dit moment niet controleren. En de minister zegt dat hij uh, in gesprek gaat met de gemeente. En hij hoopt dat de gemeente uh, in gesprek gaat uh, met de ouders, de moskeeën, de internaten. Uh, dus ja, ik vind het prima als daar uh, he, vanuit de dialoog iets ontstaat. Maar ik vind, omdat je het hier hebt over de welzijn van kinderen... vind ik ook dat er ondersteunende wet en regelgeving moet zijn. En hoe moet die regelgeving er volgens D66 uitzien? Uh, ik vind dat we moeten kijken wat, wat de mogelijkheden zijn... als je kijkt naar de wet op de jeugdzorg. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook de jeugdinspectie. Die kan u wel toezicht houden bijvoorbeeld bij schippersinternaten. Dus ik vind het belangrijk en dan ga ik ook vragen aan de minister... of misschien beter nog de staatssecretaris van jeugdzorg... wat hij voor mogelijkheden ziet om toch te komen tot een beter toezicht... en zodat je ook echt kan voldoen aan die kwaliteitseisen. En nu ligt het dus bij de gemeente. Daar bent u voorlopig nog niet tevreden mee, begrijp ik. Nee, kijk, de gemeente heeft de mogelijkheid om toe te zien uh, op de gebouwen... of die voldoen aan allerlei eisen qua brandveiligheid. Maar de gemeente kan nog niet zoveel doen hoe het met die kinderen in die internaten gaat. Mm. En dat vind ik juist belangrijk, dat we daar naar kijken. En de gemeente heeft op dit moment ook geen... Ja, landelijke wet en regelgeving om, om hier iets mee te doen. Dus de weg van de geleidelijkheid, de dialoog... Eh, wat deze minister wil, vind ik sympathiek. Maar ik zou graag het ondersteunen willen hebben door wet en regelgeving. Omdat het hier, ja, je hebt het wel over een groep kinderen... die lange tijd verblijven zonder toezicht van hun ouders... En ja, voor die kinderen maakt het natuurlijk helemaal niet uit of die instellingen wel of geen subsidie krijgen. He, dus ik vind dat, er, dat we daar als overheid, als politiek een verantwoordelijkheid hebben om daar alles aan te doen. Ja, tot zover. De regelgeving, dat is, dat is duidelijk. Laten we even concreet naar die kinderen die het op dit moment blijkbaar niet al te goed hebben. Uh, waar ligt dat aan en gaat het op korte termijn kunnen veranderen op de een of andere manier? Maar nou, ik vind dus dat we daar te weinig informatie over hebben. Hoe het met die kinderen gaat. De minister heeft aangegeven van ja, het, het bevordert niet de integratie. Nou, dat, dat kan. Uh, er is eigenlijk weinig zicht op. Ik heb een aantal vragen gesteld bijvoorbeeld aan de minister. Van hoeveel van dit soort uh, uh, ja, uh, islamitische internaten of christelijke internaten heb je nou eigenlijk in Nederland. En de minister kan daar eigenlijk geen antwoord op geven. Dus wellicht zijn er in Nederland nog heel veel van dit soort internaten. Ja, misschien, misschien kunt u samen met hem eens langs. Nou ja, dat, dat, dat lijkt me een heel goed, uh, goed plan. Maar uh, ik, ik denk ook dat hij gewoon moet weten van... Uh, ook via de gemeente, van, he, hij zou ook die verantwoordelijkheid moeten voelen... Of, er nou, uh, of het nou een paar internaten zijn of veel meer. We weten dat gewoon simpelweg niet. Maar het is dus ook nog niet gezegd dat die internaten... per definitie slecht zijn voor de bevordering van de integratie. Of ze nou christelijk zijn of een andere geloofsovertuiging... of moslim of andere geloofsovertuigingen hebben. Nee, kijk, ik heb ook niet een, een oordeel over of dit nou goed of slecht is... of dat het goed of slecht voor de welzijn van die kinderen is. Ik weet dat simpelweg niet. En dat geeft me gewoon een heel onbevredigend gevoel... dat er een groep kinderen ergens overnacht zonder het toezicht van hun ouders... en dat we eigenlijk geen toezicht kunnen houden... en geen kwaliteitseisen kunnen stellen. Dat geeft me gewoon een heel onbevredigend gevoel. En ik vind, als politiek moet je het belang van het kind op nummer één zetten. En uh, volgens mij wil uh, meneer Asje dat ook. En is de vraag uiteindelijk nog hoe dat opgelost gaat worden. U gaat zich uh, hier ongetwijfeld hard voor maken in de Tweede Kamer. Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor uh, D66. Dank u wel. Dank u en goeienacht. Drie over half vier. U luistert naar nog steeds wakker. Er is iets aan de hand met een woonboot in Amsterdam. Annette Schut is voor ons aangeschoven, bij ons aangeschoven voor... Het Nieuwsminuutje. Ja, maar de woonboot, daar kom ik straks op terug. Er voert een nog veel grotere brand aan de dreef in Den Haag. De vlammen slaan inmiddels niet meer uit uit een portiekflat... maar de brandweer is nog steeds flink aan het blussen... en bewoners worden daarom geëvacueerd. Nou ja, op dit moment uh, staan ze nog vlak bij het incident... want het is nog niet zo heel lang geleden gebeurd. En er wordt nu opvang voor geregeld. Ja, er is niemand gewond geraakt bij de brand... en over de oorzaak is ook nog niks bekend. En sommige republikeinse politici in de Verenigde Staten... zijn mogelijk toch bereid te praten... over het aan leggen van het vuurwapenbezit. Dat bleek na een bespreking van de republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden over de schietpartij in Newton. Een afgevaardigde concludeerde na de vergadering dat de meeste van zijn partijgenoten nu wel klaar zijn om nog eens te kijken naar wat het recht op wapenbezit nou eigenlijk betekent in de 21ste eeuw. De politicus erkenden wel dat een aantal van zijn collega's vermoedelijk nooit klaar is voor een gesprek over wapenregulatie. En dan het beursnieuws, want in Azië zijn de markten weer geopend. De Nikkei-index heeft de grens van 10.000 punten overschreden... en staat nu op 10.026 punten. En dat is een stijging van ruim 1 procent. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. En zometeen hierbij, En nog steeds wakker, gaan we bellen met een vrouw... die claimt dat ze contact heeft gehad met uh, bultrug Johannes. Johanna. Johanna Johan is het uiteindelijk geworden... Uh, of was dat altijd, altijd al. Maar in ieder geval de buldrug, Walvis, die was aangespoeld bij uh, Tessel. Daar kan zij contact mee leggen. En ze heeft nog met hem gesproken voordat hij dood ging. Weirdo. <laughs> We ontvangen nieuwtjes over Noord-Korea. Nogal lastig de laatste tijd. Uh, Kim Jong-un is de man van het jaar volgens online stemmers bij Time Magazine. De Tumblr-blog waar zijn vader naar dingen kijkt is bijzonder populair. Hè? Uh, uh, Kim Jong-un looking at things. Uh, Mickey Mouse kwam laatst voor het eerst in Noord-Korea langs. Omdat de grote leider dat zo graag wilde. Kortom, Noord-Korea is hip, tof en hartstikke grappig. Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Dat is de grote vraag. Aan de telefoon hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenacht. Goedendag. Doen we terecht giggelig over Noord-Korea? Uh, ik ben bang van niet. Vertel. Ik, ik begrijp het wel. Uh, Noord-Korea, en zeker uh, weile Kim Jong-il, heeft er veel aan gedaan... Uh, om het uh, buitenland grappig over te komen. In ieder geval, zo lijkt het. Maar um, daarachter schuilt natuurlijk een hele grote tragiek, namelijk de, de slechte toestand in het land, de honger, de, um, enorme slechte, of dus de enorme schendingen van de mensenrechten. En daar schenken we geen aandacht aan als we een beetje lacherig doen over um, Kim Jong-il of Kim Jong-un. Maar begrijpt u het? Ik bedoel, hoe moeten we een bericht over de aanwezigheid van Mickey Mouse in het land rijmen met de uh, raketlancering? Nou, ik vind het niet zo heel gek als ik ben. Uh, Mickey Mouse heb je ook in Amerika en ook daar heb je raketlanceringen hetzelfde geld voor Nederland, hetzelfde geld voor Zuid-Korea. U houdt zich daar natuurlijk dagelijks mee bezig, maar nu hebt u ja. het in bijna letterlijke zin uh, in Jip en Janneke taal over, over dit onderwerp. Ja. Dus, dus legt u het uh, ons maar uit in Mickey Mouse of, of Jip en Janneke taal. Ja, nee prima. Um, het, het is heel simpel, um, heeft u een uh, iPhone of een iPad? Ja, zeker. Ik, heb hem, uh, ik zal hem even uit mijn zak halen, ik heb hem <tosses> nu in handen. Ja. Uh, dat hoeft niet, Wij, um, waarom we gaan kijken. Uh, die dingen zijn betaalbaar om, omdat de, wat, er uit, wat er in het binnenwerk zit... voor een groot deel door Samsung wordt gemaakt in Zuid-Korea. Op het moment dat uh, de situatie met Noord-Korea uit de hand loopt... is uh, uw iPhone niet meer betaalbaar. Dus eigenlijk, de, de, de wereldeconomie zou er um, nou, last van ondervinden... als er een oorlog komt tussen Zuid- en Noord-Korea? Absoluut. Noord Absoluut. Noord, uh, Oost-Azië is op dit moment echt de motor van de wereldeconomie. Dat gaat nu eigenlijk heel goed... Maar hoe reëel is de kans dat het inderdaad nog gaat leiden tot een, een, een echte oorlog? Noord-Korea heeft er toch geen enkel belang bij om daadwerkelijk een oorlog te beginnen? Want dan verklaren ze de oorlog aan de hele wereld. Nou ja, de, de, dat denk ik niet als ik kijk ben. Oh. Uh, ik denk niet dat China en Rusland uh, tegen Noord-Korea zullen optreden. Als het erop aankomt, staan die achter Noord-Korea. En niet achter Zuid-Korea, niet achter Japan, niet achter de VS. Uh, maar ik ben het met u eens. Noord-Korea heeft heel weinig heeft alleen maar alles te verliezen bij een oorlog... Het probleem is dat, ze, dat er wordt gedacht in Noord-Korea dat ze überhaupt zullen verliezen. Ja. Uh, omdat er zoveel druk wordt uitgeoefend door Zuid-Korea, door Japan, door Amerika. En er alleen maar druk en bedreigingen lijken te komen. En dat, dat hoeft niet zo daadwerkelijk zo te zijn, maar de perceptie is wel zo. En dat is denk ik een heel groot probleem. Een echte dialoog is onmogelijk. En um, het is niet prettig om met een regime als dat te moeten overleggen. Daar ben ik me zeer van bewust. Alles, veel van wat wordt gezegd over hoe erg het regime is, is absoluut waar. Er zitten 250.000, 300.000 mensen in onvoorstelbaar um, slechte of erge uh, politieke kampen. Um, maar daar doen we helemaal niks aan door van een afstandje onze vinger heen en weer te schudden. Ja. Of, om te, of er alleen maar om te lachen. Het, het is natuurlijk misschien ook de angst voor het onbekende... Um, wat eerst altijd een beetje de angst voor Noord-Korea gevoed heeft... maar nu is dat omgeslagen, dat onbekende, in een soort uh, lolligheid inderdaad... over de nou ja, Time Man of the Year-verkiezing ja. van Kim Jong-un. Waar komt ja. die verandering vandaan? Ik zou het niet weten, uh, maar ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Die angst die lijkt voor een deel te zijn omgeslagen in een soort lacherigheid. Komt het misschien ook omdat er zo lang al gepraat wordt... over het gevaar van Noord-Korea en het nou ja, voor eigenlijk de rest van de wereld... nooit echt tot iets geleid heeft wat daadwerkelijk gevaar geworden is... Ja, dat kan. Uh, dat is zeker in, in Zuid-Korea uh, is dat zo. Want daar speelt Noord-Korea nog, nog eigenlijk minst in dagelijks leven althans. Uh, oh. Juist omdat Zuid-Korea al 60 jaar leven met Noord-Korea als, als buurman. Uh, maar voor de rest van de wereld geldt, ik weet het niet. Het, het heeft ook wel te maken met de manier waarop Kim Jong-un zichzelf profileert. Ja. Hij laat zien, tenminste, hij probeert zich te profileren als een, een jonge leider... met, met een, een leuke, knappe vrouw naast zich die uh, mooie ja. handtasjes heeft en zo. Uh, hij laat zich inderdaad uh, fotograferen of opnemen, terwijl hij kijkt naar een optreden waar Mickey Mouse inderdaad aanwezig mm. is. Waar de theme of Rocky wordt gespeeld. Ja, dat is heel anders dan zijn vader. Dat waren we niet Ik gewend van hem, nee, van, ja. van, van, van, van Noord-Korea. Wat moet voor ons de, in, de eerste indicatie zijn dat het echt misgaat? Wanneer moeten ook bij ons de alarmbellen echt te brood gaan? Ik denk uh, dat het niet op die manier werkt. Ik denk dat we het zelf in handen hebben. Nee. En die raket nee. nog even van vorige week, dan, hebben we ons ja. daar nog echt zorgen om gemaakt? Moeten maken? Nee. Nee, nee, echt niet. Um, er wordt uh, het wordt erg opgeblazen vind ik. Noord-Korea is nog erg ver weg van het ontwikkelen van een uh, zogenaamde ICBM. Mm. Dus een, uh, een raket die een uh, nucleaire kernkop kan, uh, kan transporteren. Um, daar, en die raket is voor het grootste deel bedoeld geweest. Uh, ten eerste om de eigen bevolking te laten zien dat het regime, ondanks alle honger en alle ellende nog steeds wel de touwtjes in handen heeft... en dat ze grootste dingen kunnen verrichten. En ten tweede om eigenlijk lekker put te zeggen tegen Zuid-Korea... jullie kunnen het niet, wij kunnen het wel. Ja. Zuid-Korea probeert al anderhalve maand ook een raket te lanceren met het satelliet. Gaat ook fout. En in die context moet je het zien, niet in de context van wapenontwikkeling. En uiteindelijk dan is volgens mij de bevolking nog steeds het grootste slachtoffer... van het, de, de dictatuur in Noord-Korea. Dank u wel, Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden. Graag gedaan. Op dit moment verblijven er ruim een miljoen ganzen in Nederland. Leuk voor de vogelliefhebber, maar een ergernis voor de melkboer. Zij willen dat de populatie wordt teruggedrongen vanwege de gepaarde overlast. En de overheid moet daarmee helpen. Om hun punt kracht bij te zetten bood de Nederlandse melkveehoudersvakbond vandaag in Den Haag een petitie met 3000 handtekeningen aan. Voor de zekerheid spreekt de voorzitter ook nog eens de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de Piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Dag Mark, met Dirk Jan Schoolman. Je kent me wel niet, maar ik ben melkveehouder en voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Ik bel je even, want boeren hebben een probleem met te veel ganzen. Nu hebben we wel meer problemen, maar deze wil ik toch even onder je aandacht brengen. Het gaat met de ganzen in Nederland heel goed. Dat is mooi zou je zeggen, maar feitelijk gaat het te goed met de ganzen. In de natuurgebieden hebben ganzen zich de laatste jaren enorm kunnen vermenigvuldigen. Om je een idee te geven, in 2005 hadden we ongeveer 1,8 miljoen ganzen. Inmiddels zijn het 2,5 miljoen. En als we niks doen, hebben we er over 5 jaar 3 miljoen. En dat is niet zo mooi. Want ganzen eten gras en andere landbouwgewassen... en die vinden ze niet in de natuurterreinen, maar die vinden ze op het boerenland. En als ze daar op je land neerstrijken, heb je al gauw duizenden euro schade. Plus een hoop werk om ze te verjagen. Vaak dag in, dag uit ben je daarmee bezig. De schade wordt wel gedeeltelijk vergoed, maar niet altijd. Want je moet aan heel veel regels en inspanningen getroosten om de schade vergoed te krijgen... Er zijn boeren die echt 10.000 euro's schade per jaar hebben... en dat jaar in, jaar uit. Vorig jaar heeft het faunafonds, degene die de schade afhandelt... taxaties verricht en is er 13 miljoen euro aan schade uitgekeerd. Maar dat is nog niet eens de werkelijke schade. Er is nog veel meer schade, die is niet allemaal getaxeerd. En bovendien wordt boer om gewassen te verbouwen... niet om afhankelijk te worden van ganse schadevergoedingen. Daar ben je niet boer voor geworden. Ik zou je willen vragen, Mark... Schud iedereen eens even wakker in Den Haag... en help ons om een oplossing te bedenken die echt werkt. Want wij hebben er wel één, maar daar hebben we dus uh, jou voor nodig. Want alle partijen die je mee te maken hebben, die moeten ook betrokken worden bij dit hele verhaal. En ik, uh, ik hoop dat je me daarover uh, wilt opbellen. Einde bericht. Zo, einde bericht. <lacht> <lacht> ik vind dat leuk. Zo'n voicemail inspreken uh, van Mark Rutte, dat, dat doen we dus elke week. En ik heb persoonlijk altijd wel moeite met het inspreken van voicemails. Je moet dat, dat is toch iets wat je moet kunnen? Ja. En, en ik vind dat mensen die dat bij ons doen, die doen dat altijd heel erg zorgvuldig. En sommigen hebben dat heel goed voorbereid, en anderen wat minder. Maar het is altijd leuk om te merken hoe iemand een voice mail afsluit. Doe jij dat? Einde bericht. Ik, ik herhaal altijd nog één keer wie ik ben. Voor het geval dat het gemist is. Met alle die jongen. Volgende week spreekt er ja. opnieuw iemand hier uh, de voice mail in van Mark Rutte. Uh, er zijn weer uh, een Mr. en een Mississippi aangeschoven. Het zijn weer dezelfde. <laughs> uh, en dat zijn dus Samgar en uh, uh, Maxime. De zanger en de zangeres eigenlijk. Maar jij speelt ook de drums. Um, Vertel eens eventjes, jullie hebben in het voorprogramma van Blauwzoen gestaan. En ik heb zo'n idee dat uh, die man die uh, speelt volle zalen vol, dat, dat je daar toch wel heel wat aan te danken hebben dan. Ja, het is wel uh, publiek wat, wat uh, ons muziek ook heel erg kan waarderen. En dat merken wij ook. Um, en het is natuurlijk allemaal uitverkocht. Dus het. Zeg maar de, de publiciteit die wij daarmee vergaren is ontzettend groot. Ja, en uh, dat was dan bijvoorbeeld afgelopen vrijdag in Tivoli, oude gracht, groot podium. Ik meen een mannetje of 1100 uh, kan daarin. Staan ze er dan alle 1100 al, uh, Maxime? Ja, ze staan. Dit is wel, het was wel bij de Tivoli, was het wel aardig druk. Uh, en je merkt toch wel dat de mensen toch wel binnenkomen lopen en dan toch een drankje halen. Maar de eerste rijen waren toch wel aardig al, maar, al vol. Het probleem is toch altijd, zeker met voorprogramma's, dat er altijd doorheen gepraat wordt. Dat heb ik altijd. Dan wil ik gaan luisteren naar het voorprogramma. En dan staan er allemaal mensen omheen me een beetje te lullen. Ja, dat hebben we. Want we hebben ook het, het polwerk. Hadden. Of nee, dat was in de Luxor. Was dat. dat was toch wel even wat pittiger. Dat ja. was echt uh, best wel praatpubliek. Maar zelfs bij Blauwzoen ook al praten. En als je nog snerpende gitaren had. Die knalde keihard doorheen. Dan, dan, dan worden ze wel stil. Maar j, j, jullie zegt luistermuziek. Als ik het hier zo hoor. Lekker rustig. En je moet echt wel je best doen. om het dan uh, ja goed uit te tot je door te laten drinken drinken. Ja, en dan nou, kan je die kan, afleiding voor mij niet gebruiken. Het kan ook wel aardig hard. Er kan, bij ja. onze dynamisch is dus we hebben rustig iets. Maar het kan ook dan wel even knallen ja, <laughs> als, als het wakker. nodig is. Ja, ja. Maar uh, nee, bij Tiveling was wel verbaasd dat het echt uh, best wel stil was. Natuurlijk altijd, mensen blijven altijd wel praten, maar het was wel uh, rustiger dan ik stiller dan we hadden eigenlijk al verwacht. En de stilte voor de storm is voor jullie als band ook heel erg op dit moment van toepassing. Want het album komt eraan, dat eerste album. En ik kan me voorstellen dat is meer dan je kindje. Um, in januari komt hij eraan. Klopt. Hoe zenuwachtig ben je? Um, op dit moment valt het nogal soort van mee. We hebben wel echt een hele stressvolle periode achter de rug. Waar, waarin alles, uh, alle deadlines behaald moest, moesten worden. Uh, maar we werken rustig uh, na 25 januari. Waar we ons album gaan presenteren. En het in, is, Tivoli. Ja, we gaan in Tivoli. Ja, je gaat in Tivoli in de Helling in Utrecht dan presenteren. En dan is het er opeens. Nu zijn er nog maar twee liedjes van jullie online. Uh, er is toch nog weinig bekend. Ja, mensen kunnen het natuurlijk live horen. Mm -hmm. Maar het wordt wel echt een, opeens een kennismaking uh, met de band. Nou, vertel maar eens, wat kunnen ze dan uh, vervolgens verwachten, Maxime? Van de, van de plaatsen? Ja, nou, ik doe hem in de cd-speler. En wat denk ik een uur later? Ja, ja ik denk uh, dat ze dan denken... Goh, wat een mooie muziek ja ik weet niet ik denk dat het gewoon wat hoop je ik hoop gewoon dat mensen ja het hartstikke mooi vinden en gewoon zeg maar een beetje weg kunnen dromen van met alle nummers maar ik denk dat het dynamisch ook wel ik denk dat het wel goed komt als mensen de mensen die ervan houden en als ze er naar luisteren dan denk ik dat ze het wel ik zeg nu ik zeg nu het cd'tje, maar het leukste is misschien nog wel en dat is vooral ook misschien van de luisteraars vannacht... Dat je hem ook nog gewoon op de plaats spelen kan leggen. Ja, dat klopt. We gaan ja. toevallig, uh, mooi, we hadden het er net over. We gaan toevallig uh, uh, vanmiddag uh, naar, uh, naar Haarlem, voor de, de, naar de plaatsfabriek. En dan wordt hij gedrukt. Echt okay. ontzettend tof. Als LP. Als LP. Ja, als LP, ja. LP. ja, ja, ja, ja. Dat krijgen we allemaal. Ja. <laughs> ik stel voor dat jullie gewoon weer lekker muziek gaan maken. Voor de laatste keer bij ons gaan we lekker naar je plek toe in de studio. Is het trouwens een fijne plek om te spelen. Het is zo'n kleine studio, vraag me altijd af. Of is ja, wel het... kleiner? We hebben wel eens kleiner gedaan. Dus oh, dat is okay, nou, uh, heel goed. goed te doen. Niks. Was, ja. uh, en anders Steekholm. Uh, het laatste liedje heet Kom. Ik, ik neem aan dat hij ook op het titeloze debuutalbum staat. Ja. en dat vind ik wel goed om uit te leggen dat. Uh, ga ik je ondertussen wel terugsturen, Maxime. want anders dan? Uh, die gaat dus ondertussen op de plek staan. Titeloos, dat betekent dan niet dat het album eigenlijk geen titel heeft, maar dat dat het dezelfde titel is als dat de band is. Dus het album heet eigenlijk Mr. and Mississippi... met Mr. Mississippi. Is toch goed om even een keertje uit te leggen, lijkt me. Um, ze gaan nu spelen Calm. Dat is het laatste liedje dat ze bij ons in de studio spelen. Ik zou zeggen Take It Away. with tears wash away Oh En dan, na vier nummers, mogen we ook eindelijk wel laten blijken dat we het heel erg mooi vinden, toch? Ja, het eerste album van Mr. en uh, Mississippi wordt op 25 januari gepresenteerd in Tivoli. Mr. en Mississippi met andand.nl uh, Dat is de site waar alles op terug te lezen is. En uh, hartelijk dank voor jullie komst in de studio. Dankjewel. <laughs> Iedereen had wel een mening over de toekomst van Johannes de Bultrug. Leni het Hard wilde die redden. De burgemeester van Tessel dacht dat het niet kon. En is. Ja, die wil het dier gewoon graag ontleden. Ja, maar wat wilde Johannes of Johanna nu eigenlijk zelf? Dierentolk Piekstor die meent dat zij met het dier heeft kunnen communiceren. Mevrouw Stor, goedenacht. Ja, goeiedag. Uh, uh, heeft u echt contact gehad met, uh, met Johannes of Johanna, inmiddels uh, de Bultrugwalvis? Ja, en, uh, en met mij andere dierentolken. Um, en, en daar hebben we ja, eigenlijk met ze en iemand anders zijn we daarmee, ja naar buiten gekomen met de, met de boodschap van, oh. van dit dier. Kijk, het is heel abstract waarschijnlijk ook voor de luisteraar... maar hoe weet je bijvoorbeeld zeker dat het daadwerkelijk... de, de goede beeldrugwalvis was daar op die zandbank? Ja, nou, ik vergelijk het wel eens ook gesprekken die ik voer... met, met, met mensen en dieren, uh, met een radio. Je, je, je, je, je moet ja, eventjes... Even draaien en dan op een gegeven moment dan, dan heb je het goede kanaal. En dan, ja, dan hoor je elkaar gewoon heel zuiver. En dan weet je van, nou, dit is het, het, het dier waar het om gaat. Mm -hmm. piek, piek, mag ik piek zeggen? Ja hoor. Ja, en dan, dan stel ik me voor dat je ergens gaat zitten als een soort meditatie. Maar dat kan ook helemaal aan mij liggen. Vertel eens, hoe, hoe doe je dat? Ja, dat doe je inderdaad... Uh, uh, Daarom vond de muziekje wel leuk, wat ik net even hoorde. Dat is ook lekker lekker meditatief. Dus als is gek kom je mooi in de sfeertjes. Ogen. Ja. Um, je, gaat, je gaat zitten en je gaat naar een stilteplek in jezelf. En ja, vanuit daar maak je contact met, uh, met het dier. Oké. Okay. De vraag is dan natuurlijk: wat um, uiteindelijk uh, is wat Johannes dan te zeggen had? Ja, nou, dit is een hele mooie boodschap eigenlijk, um, uh, wat, wat ook heel goed past bij, bij, bij Morgan, waar ik, de orka, waar een uh, hele toestand om was. Um, dit, dit dier had heel erg dat hij de aandacht vroeg om, om met dieren te praten, in plaats van over dieren, um, met de natuur, um, mensen onderling samenwerken, niet zo tegengesteld aan elkaar. Het waren dus een soort werelddenkbeelden... en niet een gewoon, bijvoorbeeld, help, ik lig hier vast. Wat, wat een normale nee, menselijke reactie nee, zijn. Nee, het is veel overstijgende. En dat is ook wat de commotie natuurlijk veroorzaakt. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die, die, die voelen dat ergens. Mm -hmm. Die voelen ergens dat het gewoon helemaal mis is... met hoe we met de wereld omgaan. En ja, het manifesteert zich zo in... In dit dier. Ik, ik, Dieren hebben ook het wel humor. Want ik, ik vroeg ook van... Ja, ken ik ken zoiets van... Uh, waarom op deze manier? En ik kreeg toen een grappig antwoord. Van, ja, als ik een mier zou zijn, dan zou al die commotie niet ontstaan. Nee, dat is logisch. Daar let niemand op. Maar mijn zoon, dier... Ja, dat... dat, dat, dat, dat, dat, dat ja, er zijn, er zijn heel veel mensen natuurlijk mee bezig en mee begaan. Nou, Piek, zeg het maar. Wat waren de laatste woorden van Johannes of Johanna? De laatste woorden... Um, echt nou, nou, ik had het wel, wel mooi, want ik, ik, um, soms is het lastig om, om inderdaad uit te leggen hoe, hoe, hoe, uh, hoe ik het voel. En wat, wat de dieren zeggen, als je in een ei of in een kokon zit, dan, dan zie je niet veel. Maar op een gegeven moment begint het knellen en dan moet je eruit en dan gaat er een wereld voor je open. Dan zijn er allemaal nieuwe mogelijkheden. En dan is de grap, hè, want er gaat over ons mensen dan... Die, die, die kern, dat wezen, dat, dat, dat, dat was in, in het, was het einde, een uh, Het was een hele volzin. Het was een hele volzin die, uh, die Johannes nog even oh, op de een... valreep oh, ja. te melden had. Piekstor, dankjewel. Ja. We, Wel, eind <laughs> We eindigen nog steeds wakker met de column van Joyce Brekemans... en zij breekt een lans voor de moeder uit de documentaire Rauw. Een jongen van 15 moet weg bij zijn moeder... omdat zij hem thuis had van school. Want daar zou hij alleen maar gepest worden omdat hij niets anders eet dan rauwe groenten, fruit, zaden en noten. De kinderarts is vooral bezorgd over het eetpatroon wat zijn groei zou stunten. En de rest van Nederland vond het vooral lekker om ongeremd te filmineren tegen de draak van een moeder die haar kind herspoelde met haar waanideeën. Toch doet die moeder alleen maar haar werk. Zij beschermt haar kind tegen wat in haar ogen reële gevaren voor zijn gezondheid zijn. Zij voedt hem op met de waarden die zij, een niet-onintelligente volwassen vrouw, juist acht. Dat ze daarbij vertrouwt op bronnen en personen die menig medicus en wetenschappen doen fronsen is jammer, maar eigenlijk none of our business. Het is niet aan ons, nog aan de overheid, om ons te bemoeien met de opvoeding van individuen, tenzij er sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling. De nanny state heeft het al druk genoeg met het afwegen van al onze billen. Elke dag sla eten valt niet in de categorie mishandeling. Deze jongen is niet ondervoed. Hij wordt geen medische hulp ontzegd, hij is gelukkig en geliefd. Het is nog maar de vraag of hij zoiets in een pleegzin ook zou vinden, nog los van het trauma wat een uithuisplaatsing teweeg zou brengen. Bovendien geeft hij zelf al aan vis en andere zaken te kunnen eten bij zijn vriendinnetje. Dat hij het later best nog wel eens moeilijk zou kunnen gaan krijgen in de echte wereld is een gegeven, maar niet een dat te voorkomen is met overheidsingrijpen. Bovendien, wie van u kan eerlijk zeggen dat u geen enkele klap van de ouderlijke molen heeft meegekregen? U en ik hebben het recht onze kinderen te verpesten. Net zoals onze ouders dat hadden. We hebben de vrijheid ze naar enge Joodse of moslimscholen te sturen. We mogen ze elke dag macaroni met kaas en ketchup voeren. Of juist komkommersap met broccoli. We kunnen te streng zijn. Of onze kinderen veel te veel vrij laten. En verwennen. Of dingen ontzeggen. Er is namelijk geen universeel juiste opvoeding. We doen allemaal maar wat. En dat doen we zo goed mogelijk. Want onze kinderen... Ik zeg onze kinderen, maar heb er eerlijk gezegd geen. Eenmaal volwassen daar een hard oordeel over vellen en zweren het allemaal anders te zullen gaan doen, is alleen maar goed. Kinderen zijn verkrachtig en blijken ze ongeveer alles te kunnen overleven. Dat maakt het beschadigen van kinderen niet minder erg, zeker niet als het willens en wetens gebeurt, maar biedt wel hoop. Kinderen van lichtgetikte maar goed bedoelende mama's zijn er niet bij gebaat om van een zoon in een dossier te veranderen. Kinderen van moeders die met kroost bij de man blijven wonen, die herhaaldelijk het ultieme verraad dat de ouder-kindrelatie kent, verdienen misschien iets meer aandacht van de kinderrechtencavalerie. In beide gevallen zijn zij meer dan hun omstandigheden, en is ons waarde oordeel. Voor hen even nuttig als een zandbak in de Sahara. U hoorde een column van Joyce Brekelmans. En nu gaat u de stem horen van Inge Stol Die gaat vertellen wat er zometeen in Nu al wakker te horen is. En ze heeft vandaag een mooie kerstrui aan. Ja, goedemorgen. Waarom de 12 Stedentocht nooit de roem van de Stedentocht heeft kunnen behalen... horen jullie zometeen in Nu al wakker. Ook waarom het goed voor toeven is als Nederlands ondernemer in Nigeria. En nu, het nieuws. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.